Vijf uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft een demonstratie... in het centrum van Kiev vannacht uiteengeslagen. De betoging begon gisteren, er deden 10.000 mensen aan mee. Ze eisten het aftreden van president Yanukovych en zijn regering... omdat er op de Europese top in Litouwen... geen samenwerkingsverdrag is getekend tussen de EU en Oekraïne. Volgens de EU weigerde Yanukovych te tekenen... omdat hij onder druk is gezet door Rusland...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 Welkom terug, beste luisteraar, bij Woord of welkom. Het is vijf uur ochtends, dus ik zou u kunnen vergeven als u nu pas inschakelt. Deze hele uitzending van Woord staat in het teken van het begin, ergens mee beginnen. En de vorige uren kunt u, uh, heeft u geluisterd naar bijvoorbeeld de eerste keer van Harry Moelish. Uh, het ontstaan van het heelal, het scheppingsverhaal. Prachtige dingen allemaal. En dit keer gaan we ons met wat serieuzere, wat, wat grimmige dingen bezighouden. Want als u toevallig het nieuws heeft gezien... in China en Japan lopen de spanningen hoog op. En dat doet ons denken aan die uren voor de inval in 1940. Hoe waren die? Over veel aspecten van de Tweede Wereldoorlog... is al veel gezegd en geschreven. Maar die eerste uren voordat alles werkelijk uitbrak... voordat alles werkelijk helemaal vernietigd werd... wat gebeurde er toen? Nou, wij zijn gestoten op een prachtige documentaire commenteren over die uren voor de inval in Duitsland. En daar gaan we nu naar luisteren. Toen stoopte hij zijn handen in de hoogte. En toen riep hij... Schiet niet. Ik geef mijn gans uur." En het was zuiver, perfect Duits, wat hij sprak. Toen zag ik in een laan, in de Eikenlaan, verschillende van die knapen achter de, de bomen staan... met allemaal korte kweertjes bij hem. En volgens ik heb kunnen zien... was er niet één bij die een uniformen had. Vannacht komen ze. In een radiodocumentaire herlevende uren... voorafgaande aan de Duitse inval. Samenstelling Sam Mol en Jan Zindel. 10 mei 1940. In een radiostudio luiden acht klokslagen... Waarna het ANP het nieuws bekend maakt dat de 10e mei voor ons Nederlanders tot zo'n tragische dag heeft gemaakt. Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Publicatie in welke vorm ook is verboden.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 Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste zes Duitse vliegtuigen neergehaald. Op de vraag of de Nederlandse regering, onze strijdkrachten en het Nederlandse volk... op deze oorlog voorbereid waren, zou men zowel met ja als met nee kunnen antwoorden. Op de avond van de 9e mei waren onze troepen aan de grens in uiterste paraatheid gebracht waardoor de Duitse plannen om bij de eerste aanval... meteen tot het westen van ons land door te dringen, mislukten. Maar anderzijds bleken onze strijdkrachten in geoefendheid... en vooral in bewapening, ver bij hun tegenstanders achter te liggen. Acht slecht uitgeruste divisies met nog wat hulptroepen... moesten het opnemen tegen een drievoudige, uitstekend bewapende overmacht. Naast een beperkt aantal moderne kanonnen... moest de landmacht ook met zeer verouderde stukken uit 1878 verweer bieden tegen tanks. Tanks waarvan wij zelf geen enkel exemplaar hadden. Met 124 Nederlandse vliegtuigen, waaronder tweedekkers... moest tegen een enorme overmacht van 2200 Duitse toestellen worden opgetornd. Velen in ons land hadden tot het laatste moment hoop gehad... dat Nederland buiten de Tweede Wereldoorlog zou blijven... net zoals 25 jaar eerder was gebeurd. Toen de Tweede Wereldoorlog een feit was geworden verklaarde koningin Wilhelmina op 3 september 1939... dat ons land een politiek van strikte neutraliteit zou blijven volgen. Landgenoten, op het ernstige uur waarop wij ons verplicht hebben gezien... de maatregelen te nemen om land en zeemacht op voet van oorlog te brengen... is het me een behoefte, een woord... ...tot u allen te richten. De toestand is ernstig. Niet in die zin... ...dat alle hoop... ...op een vreedzame oplossing... ...tussen de betrokken mogendheden... ...als vervlogen zou moeten worden beschouwd. De besprekingen zijn nog niet afgebroken. En zolang er geen breuk is... ...is niet gebleken dat de vrede moet wijken voor de oorlog. Na de inval van de Duitsers in Denemarken en Noorwegen op 9 april 1940... begrepen ook de grootste optimisten in ons land... dat zij niet op de beloften die Hitler ons land had gedaan konden vertrouwen. De regering kondigde de staat van beleg af. De toenmalige onderofficier van Steen... thans directeur van de Rooms-Katholieke Volkshogeschool in Nijmegen... herinnert zich hoe de spanning steeg bij de militairen die in de pilstelling lagen... Over het algemeen waren het natuurlijk getrouwde mensen. Dus die zaten nogal in de zorg. We, het het uh, bataljon waar ik mee gediend heb... dat, was voornamelijk, dat bestond voornamelijk uit Limburgers. Er waren al wat veel, veel boerenjongens bij waren ook. En die zaten dus vol zorg over, over het land. En vooral in die, in die, in die, voor, in die voorjaarsmaanden waren ze nogal... Over de mogelijkheden van, van vrijkomen en zo. Maar dat zat er niet in, natuurlijk. De spanning steeg met de dag. En je kon merken dat de kerels ook echt. Uh, nou, echt onder de indruk waren. Hè. Ik heb menige jongen. Uh, nou. we moeten troosten zo. En, en wel eens brieven voor moeten schrijven. Allemaal ook een verzoek. Dikwijls, dus je zat. Daar had je. Uh, nou, wel dagwerk mee, natuurlijk. Omdat het verschillende van die kerels, ja, het niet wisten, hè? Nee. die onzekerheid en die spanningen... vooral van de gewone soldaten. Euh, laat ik maar zeggen, hogere officieren wisten misschien iets van de politiek... iets wat er gaande was, maar die jongens die zaten zo afgelegen... en wat ze lazen, nou, dat, dat waren geïllustreerde bladen... dus die waren echt niet op de hoogte. Kijk, die mensen lagen daar eigenlijk van iedereen verlaten... omdat ze allemaal verdeeld waren praktisch in kleinere posten langs de grens en had je posten van een man of zes... die wel telkens weer terugkwamen, maar die toch altijd... Uh, uh, en vooral in die verschrikkelijk koude en nare winter... een hele zware opgave hadden. En je kon dus een zeer moeilijk grote cabaret... of toneelvoorstellingen organiseren. Dat, dat ging op grotere plaatsen natuurlijk wel, maar bij die kleine posten niet. Nee. En wat we daar dus konden doen, was die literatuur verspreiden... of zorgen dat ze een radiotoestelletje kregen... Of ja, we gingen met die mensen gesprekken hebben. Ze vonden het enige als je eens kwam... dan hadden we meestal wel een, wat, wat, wat roken of een snoeprijtje bij ons. Want ja. uh, de burgerij van Nijmegen die was bijzonder enthousiast uh, in helpen hier. Die ja. voelden wel aan dat hier nood was. Was dit ook niet de tijd van blonde Mintje en zo? Ja, blonde Mintje en uh, dat soort dingen. Ja, nou. Dus we hebben geprobeerd om hier en daar ook eens een beetje boven het ordinaire niveau uit te komen. En boven, boven mintje met dat prikkerdraad. Oh, de de dat de wel. Duitse stellingen aan de andere kant van de grens werd gezongen op bevel en heel gedisciplineerd en het klonk agressief. De Duitse troepensterkte langs onze oostgrens was steeds verder opgevoerd. Waarover nauwkeurige gegevens zijn verzameld door de Duitse militaire geschiedschrijver Michels. Zunächst had er im Winter een infanteriedivision gelegen. Maar im Februar kwam dan een zweite infanteriedivision in den Kreis Klebe hinein, zodat also der doch verhältnismäßig kleine raam des kreises Kleve met twee infanteriedivisionen regelrecht volgestopt waren. Op het Nederlands gezantschap in Berlijn beschikten wij over een militair attaché, Major Sass... die uitstekend was geïnformeerd over de Duitse aanvalsplannen. Dankzij zijn vriendschappelijke contacten met een hoofdofficier van de Duitse Contraspionagedienst, Oster. Deze Oster was een principieel tegenstander van de nazi's... en hij bracht de moed op om te proberen. Hitlers agressieve bedoelingen te dwarsbomen. Op 3 april 1940 namelijk verneemt majoor Sass van Oster... dat zes dagen later Denemarken en Noorwegen zouden worden aangevallen... en wellicht gelijktijdig ook Nederland. Dezelfde dag maakt de ANP nieuwsdienst... in een extra uitzending maatregelen bekend die de regering heeft genomen. Hier volgt een extra uitzending van het ANP... De regeringspersdienst meldt. Periodieke vakantie, buitengewone, kleine, zaken- en studieverloven worden voor land- en zeemacht ingetrokken. Op 9 mei om 2 uur in de middag geeft het Duitse hoofdkwartier de definitieve bevelen aan de troepen langs de Nederlandse grens om zich voor een offensief gereed te maken. Volgens de Duitse geschiedschrijver Michels. Hield dit het volgende in. Het was uh, so, zo uh, dat man op de Duitse zijde... ...großen wert legde op den besitz der brücken ...über den Maaswaalkanaal en over uh, de uh, Waal. Mag ik dat eventjes onderbreken? Het ging er dus om, om de 9e Panzerdivisie... ...gelegenheid te geven via de bruggen over het Maaswelkanaal ...snel door te stoten in de richting Moerdijk-Rotterdam. Ja, uh, die 9e panzerdivisie, die aan zich op de rechten Rheinseite lag... Uh, ...is am Abend des 9e mei... ...also schon mehrere stunden vor Ausbruch des Krieges... ...über die Brücken uh, gerold... en uh, is am Abend des 9e mei, als die Dunkelheit Began aan de grenzen des Kruises Kleve op de straat van Xanten naar Kleve bij Marienbaum met ihren spitsen opgetaugd en had dat halt gemaakt. In Berlijn had s'avonds om 7 uur Nederlandse tijd een ontmoeting plaats tussen Major Sass en Oster. Laatst genoemde vertelde dat Hitler naar het westen was vertrokken om het openen van de vijandelijkheden persoonlijk mee te maken. Afgesproken werd dat Oster zijn informaties nog één keer op hun betrouwbaarheid zou controleren ...en dat om half tien nog een ontmoeting zou plaatsvinden. Op het afgesproken tijdstip deelde Oster in een kort gesprek mee... ...mijn lieve vriend, jetzt is het werkelijk uit. Er zijn geen tegenbevelen gegeven. Het schwein is afgevaren naar de Westfront. Nu is het uit. Sas waarschuwt snel zijn Belgische collega... ...en telefoneert dan met de marineadjudant in Den Haag post uit uiterweer. Deze kan zich van dat gesprek nog het volgende herinneren. De verschillende waarschuwingen, aanwijzingen en voorbereidingen... waarvan we hadden kennis genomen en die ons <coughs> hadden duidelijk gemaakt... wat er te wachten stond, werden als het ware bevestigd... door een telefoongesprek wat plotseling geheel onverwacht... s'avonds om ongeveer negen uur doorkwam uit Berlijn. En wat uh, als inhoud had niets anders dan de woorden... morgen bij het aanbreken van de dag. Heb je mijn stem herkend? Waarop ik hem antwoordde dat ik zijn stem inderdaad herkend heb en eh, daarop nog enige woorden van, eh, om, als het ware, de identificatie mogelijk te maken... en daarna als laatste woord van zijn kant sterkte en tot, tot ziens. En daarmee was het gesprek afgelopen. Het was niet zozeer de inhoud van het gesprek die ons verbaasde... als wel het feit dat een gesprek op dat ogenblik uit Duitsland mogelijk was... dat hij door kon komen... Merkwaardig is dat ik enige jaren geleden een Duits stafofficier sprak hier in Parijs. Die toen ter tijd in Berlijn zat en zich met de contraspionage bezighield. En dat hij al even verbaasd was over het feit dat een telefoongesprek had kunnen doorkomen als ik. Enige tijd later wordt Sas vanuit Den Haag gebeld door het hoofd van de afdeling Inlichtingendienst Buitenland, Van der Plassen... Die hem in een soort codetaal vraagt. Ik heb zulke slechte berichten van je over die operatie van je vrouw. Wat is dat beroerd? Heb je nu wel alle dokters gezien? Morgen vroeg bij het aanbreken van de dag vindt het plaats. Om kwart voor negen die avond ging opnieuw een telexbericht uit... naar de commandanten waarvan de inhoud luidde... Van de grens komen verontrustende berichten binnen. Wees derhalve hele nacht bijzonder op uw hoede. De commandant van de grenstroepen heeft dit heel serieus opgevat... en gaf al zijn ondercommandanten bevel de troepen voor te bereiden... op een eventuele aanval de komende nacht. De commandant van de vesting Holland daarentegen... meende dat het gebied dat hem ter verdediging was toegewezen... te ver van de grens af lag... om meteen na het uitbreken van de vijandelijkheden al gevaar te lopen. Hij heeft daarom de ernstige waarschuwing van die avond... niet aan al zijn ondercommandanten doorgegeven... Met de mogelijkheid dat de Duitsers twee volledige divisies luchtlandingstroepen... in de vesting Holland in de strijd zouden werpen... werd geheel geen rekening gehouden. Ook de Nederlandse bevolking wist op die 9e mei dat de situatie kritiek was. Dat had ze onder meer kunnen constateren uit de bulletins van de nieuwsdienst... welke die middag en avond werden uitgezonden. De commandant van de vesting Holland waarschuwt de autobestuurders... op de autosnelwegen de grootste voorzichtigheid te betrachten... ...zoekt in verband met de op die wegen genomen militaire maatregelen. Johannes Hermans, reiziger in Galanterieën... ...keerde in de late avond van de 9e mei uit Heerlen terug naar huis, naar Venlo. Hij was de laatste die omstreeks middernacht de brug bij Venlo-Blerik passeerde. Wat overigens wel enige moeite kostte... ...want bij de brug aangekomen riep een Nederlandse wachtpost... Stop meneer, u kent niet verder... Ik zeg, meneer, waarom kan ik dan niet verder? Is de brug dan kapot? Nee, meneer, maar hier zijn we dan dichtmaken. En aan de andere kant is alles al dicht, meneer, daar kan niets door. Ik zeg, wat moet ik dan doen? Ja, meneer, ik zeg, meneer, ik moet ik zeg, naar Wende toe. Naar Wende toe? Jazeker. Nou, weet je wat hij doet? Het is hier nog open, gaat er maar naartoe, je maar door. En kijkt u maar of u daar door kent. Ik zei, dat is goed. Ik zeg: vriendelijk. Ik kom dan aan de andere kant aan. En daar staan die ah, dingen, die ijzeren staven in de grond. Toen komt er een, een soldaat. Stop meneer, u kunt hier niet door. Het is hier afgesloten, hier komt niemand meer door. Waar moet hij naartoe? Ik zeg, naar nou, van ik kan niet. Ik wil graag naar huis. Ik zeg, en het is bijna onder, zeg, half twaalf door. Ik zeg, dan wordt nog wat tijd dat ik naar huis kom. Ik zeg, want het wordt hier zo angstig. Ik ik weet ook niet wat er te doen is. Ja meneer, zegt hij. We weten het ook niet, maar verwachten wel wat. Maar weet je wat hij doet? Ik zal eens even vragen of de commandant u door wil laten... dan moet hij daar de manschappen maar zeggen wat ze moeten doen. Zeg als je dat wilt doen, heel graag. En die komt dan de commandant of de sergeant dan was, komt terug... meneer, je, wat moet hij naartoe? Ik zei, nou zit hij dan boft u... Je. je hebt een luxe wagen die niet zo breed is als een vraagwagen. Ik ga even mijn manschap roepen, dan halen we er twee pinnen uit dan kent hij door. Ze zei, goed meneer, heel graag. Dat hebben ze gedaan, ik ben er door, ik ben uitgestapt... ik had nog een aangebroken pakje ik zei, hier, verdeeld het onder die mensen en veel geluk. In het Venlo'se café-restaurant De Gelderse Poort... vond die avond een merkwaardig incident plaats. De heer Peters, Kastelein, bediende enkele staffunctionarissen... van een Duitse optische industrie die in Venlo was gevestigd. Regelmatig terugkerende gasten van De Gelderse Poort die, achteraf bezien, minder onschuldig waren dan ze zich voorgaven. De echtgenote en de dochter van de inmiddels overleden heer Peters... weten zich nog het volgende te herinneren. De man die wandelde zo'n door de zaak. En, uh, die meneer die had er gewoonte om s'avonds. Anders kwamen ze gewoon met een hele club, meestal. Maar ik kwam af en toe s'avonds alleen. En dan gingen ze zich zo achter het schermpje zitten. En dan uh, zat hij natuurlijk te luisteren, maar dat wisten wij niet. Hè. Daar hadden we geen erg in. En op een gegeven moment eh, wandelde mijn man zo door de zagen. Ze waren zo'n schieten. Toen zegt hij, eh, vanaf komen ze, hoor. Waar wist u dat van? Maar meer zei hij niet, hè. Er werd verder niet meer over gepraat. En toen ging mijn man weer verder. Maar hij zei het helemaal zonder bijbedoelingen, Want hij wist van niks. Alleen wisten we dat aan de grens veel militairen lagen, Duitsers. Hè. Ja, en naar de hand hebben wij dus gehoord dat die hogere... Uh, heren daar, die, uh, dat het allemaal wel mensen van de vijfde kolonne zijn geweest. Dus die waren wel ingelicht, uh, die wisten uh, meer dan wij wisten in ieder geval. Ja, en die schrokken en, uh, op en hun? En die schrok natuurlijk omdat hij dacht uh, dat dat gemeend was... dat dat uh, in ernst werd gezegd, hè, van uh, vannacht komen ze. Om half elf die avond had minister Dijkshoorn van Defensie... de opperbevelhebber generaal Winkelman... telefonisch machtiging gegeven om vernielingen aan te brengen... ten oosten van de Maas en de IJssel nog voordat vijandelijkheden zouden uitbreken. Hoe nuttig deze voorzorgsmaatregel was... bleek toen de Duitse commando's die nacht probeerden... de springladingen van bruggen onklaar te maken. In Hatert bij Nijmegen leverde veldwachter Braam die nacht... een tweemansgevecht met een van deze commando's... waarbij beide werden gewond. Omstreeks middernacht werd hij door omwonenden gewekt. En toen ik buiten kwam, toen kwam er... Een man, althans een jonge man, die kwam van de brug lopen... op een drafje in de richting van mijn huis. En toen riepen die mensen, want er stonden er al meer voor de deur bij me... uit hadert en die riepen, dat is er eentje van. Ik zeg, nou dan arresteer ik, nou, dan zal ik hem arresteren. Toen hij mij zag, toen sprong hij over het prikkeldraad heen... tegenover mijn huis liep door het land heen in de richting van het kerkhof in Atert. Ik ben ook over de prikkeldraad gesprongen. Ik ben hem nagegaan. En toen hij halfweg de Vos en Dijk was... en het kerkhof... toen stokte hij zijn handen in de hoogte... en toen riep hij... Schies niet, ik geef me gans uven. En het was zuiver, perfect Duits wat hij sprak. Die man was geen soldaat, maar hij was gekleed in een grijze, geruite broek en hij had een, ja, een ringen jas had, had hij aan. Ik geloof dat het meer een groene kleur was. Ik was er al een beetje op voorbereid. De vorige dag had ik daar in de omgeving... alle man gearresteerd... die was er aan het foto's maken, een spion. Dat was ook een spion. En dat was, dat was een Hollander. Dat was een Hollander. Die heb ik naar het bureau gebracht. Deze man gaf zich absoluut aan mij mee over. En die heb ik... om reden dat we, om, dat we over twee prikkeldraaien heen waren gegaan... was dan een beetje moeilijk met die arrestant... En toen ben ik in de richting, door een, over een landpad gegaan, in de richting naar de oprit van de Haterse Brug. En toen ik dan met hem kwam, toen zeiden ze: Braan, daar, daar zit er nog één achter de struik. Ik zeg nou, dan arresteer ik die ook. Hou deze vast. Dan breng kan ik hem zo in de cel brengen. Dan halen we die andere ook. En toen ik bij die ander kwam, meetroft. 15, 20 er vandaan. Toen zag ik hem zitten achter de struik. En toen hoorde hij mijn handgenaad. Toen heb ik op hem geschoten. En vermoedelijk heb ik hem ook, ook... ...behoorlijk geraakt ook. En toen ik... ...geschoten had... ...toen kwam er weer een handgenaad. Men beweert dat er... Dat, ...ik heb het niet gezien, maar men beweert dat er... ...twee zaten achter die struik. En dan werd ik zwaar gewond. En toen ben ik. toen gingen ze allemaal lopen, ook die, die, die man Vashili, die eerste, en toen ben ik ook gaan lopen. Toen zag ik in een laan, in de eikenlaan, die naast het goed van Haat het lag, daar zag ik verschillende van die knapen achter de, de bomen staan met allemaal korte geweertjes bij hem. En volgens ik heb kunnen zien... was er niet één bij die een uniform had. Ze waren allemaal... zonder uitmonstering... en zonder uh, militaire kleding aan. Het ligt voor de hand dat die mensen de opdracht hadden... om de lading van de brug weg te nemen. Dat is gebeurd. Hij is gedetelijk gesprongen. Hij is gedetelijk gesprongen aan de overkant... Maar aan de, deze kant, waar hun zaten, de was de aan er al Op het algemeen hoofdkwartier zat die nacht één hoofdofficier. Op de belangrijke sectie operaties zat eveneens één officier... die overigens niet wakker hoefde te blijven. Op de inlichtingendienst zagen twee ondergeschikte officieren... tot één uur s'nachts een stroom van alarmerende berichten binnenkomen. Om drie uur in de vroege ochtend van de 10e mei... werd het eerste bericht ontvangen over een grensoverschrijding. De opperbevelhebber en de chef Staf, die na een drukke avond kort tevoren naar bed waren gegaan... werden meteen gewaarschuwd en verschenen al heel spoedig op hun posten. Niet gewaarschuwd werd de commandant van de vesting Holland... en evenmin de commandant van de luchtverdediging. Dit laatste met als argument dat de luchtmacht toch niets kon uitrichten zolang het donker was. Op het vliegveld Bergen in Noord-Holland werd korte tijd later een bombardement uitgevoerd... Van de 12 G1-jagers die er stonden geparkeerd... werden er al vernietigd of beschadigd... voordat ze kans hadden gezien op te stijgen. Welk gunstig effect de paraatheid aan de grens tot gevolg had... blijkt onder meer uit het verhaal van een spoorwegbeambte in Venlo. Hij vertelt van de rumoerige avond vol geruchten en lawaai. Zo werd het nu of 12. Een hoop lawaai, maar geen Duitsers of niks. Niks te zien. Toen... Uh... Was het zo wat een uur of één? toen zegt de chef... hij zegt, weet je wat, ik bel Utrecht op. Zullen ze wel weten wat er te doen is? Utrecht opgebeld. Oh, geen foutje naar de lucht. Ja, wat moesten wij toen denken? Ook geen foutje naar de lucht. Of schoon dat, dat we dat niet dachten, dat ik graag te zeggen. Toen eenmaal vanuit Roermond bericht was ontvangen... dat de Roerbrug de lucht in was gegaan... wist men op het station in Venlo genoeg. En dat niet alleen... Men zag het ook. Ik zeg, hey, hey. Ik zeg, kijk eens, daar komt ie. Dat was dat een, een machine met zeven tot tien goederenwagens. Zij noemden het een zogenaamde gepanzerde terrein. Maar ja, gepanzerd was het niet, want er waren gewoon wagens. Maar die zaten hartstikke vol militairen. Die reed door dat aan de auto's te wisselen, maar verder kon je niet. Want die wist dat die lag verkeerd. Die lag... Uh doodspoor, Dus hij stopte daar voor die wissel. Maar voor die tijd, voordat hij stopte... toen werd hij al onder schot genomen... door de massenzees, die lagen bij de vier paadjes. Die. die hadden al daarop geschoten, die zagen al direct wat er te doen was. En toen zullen die ook wel hoogstwaarschijnlijk, ik weet het niet... want daar ben ik natuurlijk niet bij geweest... de kazerne op hebben gebeld, wat er aan het handje was. Dat, zo neem ik dat aan. En die trein die stopt daar, ze vliegen er met alle geweld uit, die Duitsers, en op het station aan. De machinist die gaat van de, van de machine af, die draait je wisselgoed. Maar ondertussen dat zij op een station komen... Eh, toen was, wij waren bewaakt door Hollandse militairen, die waren de bewaging toegestroven. Die ene militair die bij me was, ik zei: Jongen, ik zei: Nou, go, Ik zeg Wij bellen de Maasbrug op. Daar heb ik zelf persoonlijk de Maasbrug op gebeld en gezegd: hoe de situatie was. Toen wisten zij genoeg. Ja, toen ging ik om vier uur, ging de brug de lug in. Maar, nu kan ik je nog iets vertellen. Vijf dagen daarna hebben ze mij opgehaald om dienst te doen zegt een duister tegen mij, "Je zegt, nou wou ik wel eens wat beter, zegt hij van je. Ik zeg, wat is het dan, meneer? Hij zegt, hoe kan dat nou, zegt hij, let op. Wij hadden al de telefoonverbindingen al in de macht, voordat we binnenvielen. Hoe kan dat nou, dat die brug gewaarschuwd is? Ik heb hem daar nooit geen antwoord op gegeven, maar ik had het hem wel kunnen geven. Want s'avonds daarvoor was een nieuwe lijn aangelegd van de brug bij ons naar het zijn huis. Minister Van Cleffens van Buitenlandse Zaken... had met minister Dijkshoorn van Defensie en nog twee anderen... tot half twee in de nacht zitten wachten op een eventueel Duits ultimatum. Ze waren nog maar ruim een uur tevoren naar bed gegaan... toen minister Dijkshoorn vernam dat vreemde vliegtuigen over ons land vlogen. Hij hield er rekening mee dat het een Duitse aanval op Engeland betrof... en hij overwoog inwilliging van een Belgisch verzoek om een einde te maken aan radioberichten voor de Nederlandse luchtwachtdienst. Het verzoek was gedaan omdat de bevolking van Brussel er zo zenuwachtig van werd. Voordat minister Dijkshoorn een beslissing had genomen... kreeg minister Van Kleffens bericht dat in België bombardementen gaande waren. Een van de mensen voor wie de luchtwachtberichten bestemd waren... waarover men zich in België zo opwond... was de huidige persja van Nijmegen, de heer Uyen... destijds lid van de luchtbeschermingsdienst... Ik herinner me nog dat uh, tussen 11 en 12 eigenlijk de normale plaatjes gedraaid worden. En ik herinner me ons nog heel goed dat het om 12 uur s'nachts normaal de dag werd afgesloten met Wilhelmus. Maar omdat wij van die, die, die grenskant toch, toch regelmatig berichten kregen... ook van mensen die uit Duitsland die dag nog uh, gevlucht waren, die daar werkten. Die hadden al verteld van grote troepenconcentraties daar die daar plaatsvonden. En alles bijeen was het zo dat we eigenlijk besloten... Uh, toch maar niet naar huis te gaan, maar en, althans eens te beginnen met nog eens een paar uur op de commandopost te blijven. En laten we zeggen, de, de onrust uh, bij ons begon eigenlijk een, een beetje op te komen. En dat zal zo geweest zijn, ik dacht ongeveer een uur of half twee s'nachts, toen plotseling de radio weer inviel. Dat was een merkwaardig gebeuren. En ik herinner me nog goed, dat was toen de mededelingen voor de luchtverdedigingsorganen, en dat werd heel keurig gezegd. Het was een vreemd vliegtuig, was gesignaleerd boven ter Apel. En we noteren dat direct in de vliegrichting zuidoost naar Noordwest. En dat is toen in de loop van de nacht geleidelijk aan gegroeid tot één onafgebroken stroom van berichten voor de luchtverdedigingsorganen. Waarbij wij eerst allemaal de indruk hadden, de, de stellige indruk, dat het ging om een grote luchtreed op Engeland. Dat heeft heel lang geduurd. Eigenlijk het, het, het was al, ik herinner me dat het wat licht ging worden. Al, het, dat is dus al, al na drieën geweest. Dat ik eigenlijk naar buiten ging. Omdat, ik, omdat we boven Nijmegen nog geen vliegtuigen gezien hadden. En dat is toen ongeveer om een uur of... Dat zal even na drieën geweest zijn, veronderstel ik dat het was. Dat we de eerste boven Nijmegen zaten. Er was een afspraak met de garnizoenscommandant van Lent gemaakt. Dat op het moment dat de bruggen over de rivieren, over de rivier de Waal dus, bij de bruggen zouden gaan springen... dat de luchtbeschermingsdienst van Nijmegen dan bepaalde voorgeschreven signalen met de sireneapparatuur zou laten brengen. En het zal even, nog, het was nog geen vier uur, dat uh, de garnizoenscommandant aan de telefoon kregen. En hij zei toen, hou er nou rekening mee dat de bruggen uh, waarschijnlijk al binnen zeer korte tijd uh, gaan springen... Maar u mag nog geen alarm maken, u krijgt van ons daarover nog nader bericht. U zult zich kunnen voorstellen dat dat bij ons nogal een enorme spanning... op dat ogenblik teweegbracht. Het was nou, nauwelijks tien minuten later dat Lent zich weer meldde. En ik heb dat telefoontje toen zelf aangenomen. En dat garnizoen's dus commando toen mededeelde dat de bruggen moesten springen. Dus dat wij de voorgeschreven signalen onmiddellijk nu moesten geven. En de minuten die toen volgden, die waren toch in feite wel, wel, wel vreselijk. De sirenes die huilden, er waren vliegtuigen boven de stad, de kerkklokken gingen luiden, dat was ook nog voorgeschreven, en toen kreeg je plotseling dreunende slagen zo uit verschillende richtingen van de stad, want behalve dat de twee grote bruggen over de Waal sprongen, sprongen ook nog een aantal bruggen over de spoorlijnen, dus het was een Enorm bewaaien De grond, die schudden onder je voeten. heel vreemd. En daartussendoor die, die radio met die onafgebroken reeks van vliegtuigmeldingen. En, en te midden van, van deze enorme spanning... en te midden van dit eigenlijk voor ons nauwelijks te realiseren gebeuren... toen kwam plotseling de uitkijkpost op de Nebo... waar we op het ogenblik dus nu zitten... die kwam plotseling uh, aan de lijn. Duitse troepen komen langs in motoren, tanks en auto's... en gaan zeer snel in de richting van de stad. In een radiodocumentaire onder de titel Vannacht Komen Ze... herleefden de uren voorafgaande aan de Duitse inval. Samenstelling Sam Mol en Jan Zindel. Ja, u luistert daar inderdaad, zoals net al werd gezegd... naar de documentaire Vannacht Komen Ze, oorspronkelijk in 1965 gemaakt... maar hier een bewerking van de NCRV uit 1985... Straks gaan we alles horen over het begin van de fiets. Want ja, deze hele uitzending van woord draait om beginnen. Het begin. Dus zo ook straks de fiets. Maar eerst uh, de Tindersticks met Can We Start Again? I said that I love them Looking over my shoulder at the door So many times I can't live without her The wheel kept turning round My feelings changed I went my Saturday. own way And I said, Nancy, to make you stay. Cause in my dream, this mother I love for me. And I'm trying to explain. So many arms reach from my memory. But all at once, I'm lost among the folks in this game I did you wrong but I'm sorry now and I'll show you how to stay if you were Now. And I'll show you how Cause I'm ready now Are you ready now? Yeah, hey, I'm ready now Are you ready now? Yeah, hey, I'm ready now, ready now? Hey, I'm ready now. Yes. So many times start again. I said that I'd love De Tindersticks met Can We Start Again, een toepasselijk nummer. Want u luistert nog steeds naar Woord tot 7 uur hier op Radio 1. En het thema vandaag is beginnen, het starten, het, het, de, de oorsprong van de dingen. En in dat licht is er nu aandacht voor een reeks... die Michal Citroen maakte voor Radio 1 Sportzomer. En zij had het over het ontstaan van onder andere de bal, de hindernis... het sportbroekje en de fiets.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 over de finish hand in hand met Erik Knezenman. Duelrenners dat zijn mensen die zoals de Duitsers dat zo heel mooi zeggen niet zo experimenteer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 Veel harder gereden dan Eddy Merckx, wat, wat in die tijd eigenlijk niemand voor mogelijk hield. Maar Moser reed op een, in vergelijking met Merckx, moderne fiets.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 Deze hele uitzending van Woord staat in het teken van het begin. We hadden al die oerknal, het scheppingsverhaal. En al die dingen die moeten natuurlijk ook vastgelegd worden en vastgelegd op schrift. En een van de allereerste die daarmee begonnen waren de Sumeriërs Die leven in wat we nu Zuidoost-Irak zouden noemen. Die begonnen al met een soort spijkerschrift op klei ingedrukt. En Bram Jagersma probeert dat, dat spijkerschrift weer opnieuw te ontcijferen. Even kijken hoor. Ik zal... Waar zitten dit soort dingen? Kijk, dit is eigenlijk... Uh, hoe het uh, oorspronkelijk gelezen werd. Dus dit is een hoofdje. Ja, ja, ja. iets groter... In het begin uh, maken ze hele simpele tekeningetjes... Dan heb je dus uh, een hoofdje voor het woordje voor hoofd. En dan heb je een hoofdje met een bakje erbij. En dat is dan voor het woordje eten. Maar gewoon vanwege het schrijfmateriaal, gewoon tekenen in klei. Dat is een vrij moeizame business. Ja. Ik bedoel, met een potlood op papier gaat dat prima, maar lijntjes in de klei werkt heel onhandig. Dus op een bepaald moment gaan ze rechte lijntjes indrukken met een soort stift. En dan uh, krijgt het dus die typische... Uh, Vorm waar de naam spijkerschrift vandaan komt. Ik ben Bram Jagersma en ik doe onderzoek naar de Sumerische taalkunde... en dan vooral de grammatica van het Sumerisch. Het schrift is op de wereld drie keer, misschien vier keer uitgevonden... Maar de Sumeriërs waren het eerste bij. En de Sumeriërs zijn ook echt de enige waar je... gewoon vanwege hun schrijfmateriaal en andere dingen gewoon ook kan zien... hoe ze het hebben uitgevonden, wanneer ze het hebben uitgevonden... en waarom ze het hebben uitgevonden. Omdat klei zo heerlijk goed bewaard blijft. Het dus de Egyptenaren schreven vooral op papyrus. Ik wil dat dat overleeft gewoon geen 4.000, 5.000 jaar. Dat is gewoon weg. Het spijkerschrift is uitgevonden als administratief systeem. En ik denk dat er nu in de verzamelde musea in de wereld... zeker 100.000 Sumerische kleitabletten liggen. En daarvan is 90%, misschien wel 95% zijn administratieve teksten... De meest interessante teksten vind ik Processen. En die zijn super, super beknopt. Dus vaak staat er alleen het zonnes in. Als je geluk hebt, staat er dan ook nog bij waar het precies om ging. En als je ontzettend veel geluk hebt... staan er ook nog een paar getuigenverklaringen in. En dat, dat zijn de mooiste. Ik bedoel, bijvoorbeeld een man die wil scheiden van een vrouw... maar die vrouw is het daar niet mee eens... Of het is een slaaf die naar de gouverneur gaat en zegt van... Uh, ja, ik word als slaaf gehouden in dat en dat huis... maar ik ben gewoon helemaal geen slaaf. En uh, mensen die, waarvan de ouders met elkaar hebben afgesproken... dat mijn zoon trouwt met jouw dochter. En dan na een paar jaar dan krijgt er iemand spijt. Ja, dat, dat zijn allemaal hele kleine inkijkjes... in het leven van de wat belangrijkere Sumeriërs. krijg je dus op een bepaald moment dit soort uh, gepriegel. Jeetje. Ja, dit is een kleitablet. Nou, iets groter als een, een pocketboek, uh, denk ik. Na voor en achterkant, alles bij elkaar. Uh, iets van twintig kolommetjes uh, tekst. Kan je dit nou, lezen? Niet van het scherm. Maar als ik uh, het originele tekst uh, in handen had... dan zou ik dit kunnen lezen, ja. Bevind je je dan in een groot gezelschap of in een nee. werkelijk minuscuul gezelschap? Ik denk dat dit door nou, maximaal enkele tientallen mensen gelezen kan worden op de wereld. Tien minstens, misschien wel twintig, maar dan, uh, dan ga ik echt uh, twijfelen. Ik ben gewoon als uh, klein jongetje ook met codes in de weer geweest. Dat je elkaar briefjes gaat schrijven en dat niemand die briefjes snapt. behalve degene die uh, weet dat je in plaats van de A een D moet lezen. en uh, dat soort uh, kunstjes. Ik heb ook een boek uit de openbare bibliotheek toen te pakken gekregen. Dat heet uh, De geschiedenis begint bij de Sumeriërs. En dat heb ik met rode oortjes. Uh, Gelezen. Ik vond dat echt uh, fantastisch. Ik ben me dan gewoon heel erg van bewust dat je dingen zit te lezen die gewoon meer dan 4000 jaar oud zijn. En dat, dat vind ik zo uh, iets indrukwekkends dat je zo ver in het verleden nog zo dicht bij andere mensen kan komen. Ik wil, je komt hun namen te weten, je komt wat van hun ideeën te weten, gewoon hoe zij hun leven leefde, hoe zij dachten dat de wereld eruit zag. En dat doe je dus allemaal met teksten... die dus mensen 4000 jaar geleden hebben zitten schrijven. En die ben je dan nu aan het lezen. Ik wil dus een soort reis in ruimte en tijd. Dat vind ik echt heel erg ongelooflijk om dat mee te maken. U luisteren naar een reportage van Bram Jagersma... die hij maakte voor Itzra. op zoek naar de oorsprong van het Sumerisch spijkerschrift. Het is, uh, het is bijna uh, het einde van uh, dit vierde uur van uh, Woord. Het zit er bijna op. We hebben nog een heel uur te gaan, gelukkig. Blijft u dus vooral naar ons luisteren. Straks onder andere met de oorsprong van het spijkerschrift. Sportbroekje. En de eerste keer van de Drentse Sina. Wat dat precies is, nou, dat hoort u straks wel. Wij gaan er zo uit voor het journaal. Als u nou wil schrijven over uw eerste keer. Over het begin. Over het begin van uw nieuwe leven. De eerste dag van uw nieuwe leven. Dat mag u allemaal opschrijven. Dat mag u allemaal opsturen. Doet u dat naar woord.vpro.nl Woord.vpro.nl Wij zijn er straks nog een heel uur hier op Radio 1. Ik hoop u allemaal straks na het nieuws weer terug te zien.